Twee uur, Martijn van Beek met NOS-journaal. Een delegatie van Afrikaanse leiders heeft president Bakbo... van die voorkust nog niet kunnen bewegen op te stappen. De presidenten van de West-Afrikaanse landen Benin, Kaapverdië en Sierra Leone spraken afgelopen avond urenlang met Bakbo. Namens de Afrikaanse Unie was de Keniaanse premier Odinga bij het gesprek. De leiders zeiden na afloop dat de onderhandelingen verder gaan. De Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties eisen dat president Bakbo aftreedt. Bakbo verloor eind november de verkiezingen van zijn rival Wattara... maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn. Bij onlusten in Ivoorkust zijn de afgelopen weken 170 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen zijn het land ontvlucht. Griekenland heeft plannen om een hek te bouwen van 12,5 kilometer lang en 3 meter hoog... langs een deel van de grens met Turkije. De regering zegt dat dat nodig is om de toestroom van illegale immigranten te stoppen... 9 van de 10 immigranten die de Europese Unie proberen in te komen... doen dat via Griekenland. En dan vooral via de regio Evros, die grenst aan Turkije. Vorig jaar kwamen 40.000 illegale via die regio Griekenland binnen. Griekenland klaagt al jaren dat Turkije te weinig doet... om die illegale tegen te houden. Volgens de Griekse regering is een hek de enige oplossing. De Europese Unie is kritisch over het plan. Hekken en muren zijn korte termijn oplossingen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 De 300 passagiers moesten allemaal hun identiteitspapieren laten zien... voordat ze met bussen verder werden vervoerd. Het weer vannacht in het Midden- en Oosten kans op een winterse bui. In de rest van het land droog. Het is 0 tot min 4 graden. Overdag veel bewolking en in het westen winterse neerslag... met temperaturen van min 1 tot plus 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. De nacht op één op één op Met Herbert Codé ja, een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht op 1. En bij deze wil ik u ook vast een heel mooi en goed nieuwjaar toewensen. En u zal gisteren vast ook al wat mensen een gelukkig nieuwjaar toegewenst hebben. En ja, en over die wensen gesproken, voornemens en doelen... en ook vooral verwachtingen van het nieuwe jaar gaan we vannacht praten. Straks een gesprek uit het radioprogramma Dit is de Dag met een aantal tips... om valkuilen te voorkomen en de kans om het voornemen te doen slagen groter te maken. En natuurlijk is er vannacht ook muziek van onder andere Eliza Doolittle en Bobby Hap.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 See you. 1966, Sunny van Bobby Heb hier in de Nacht op een. Afvallen, stoppen met roken, meer bewegen. Ja, veel mensen die beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens. Maar heeft dat wel zin? En wat moet je doen om je voornemens in de praktijk te brengen? In Dit is de Dag Praten Jeroen Sneller Mag Je Fixen met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog. Steven, je zei aan het begin van het programma dat jij geen goede voornemens hebt voor 2011. Nee. nee. Waarom niet? Nou, omdat als je iets aan jezelf wil veranderen... dan moet je daar zo min mogelijk drogredenen bij hebben. En uh, denken dat er op 1 januari iets gebeurt waardoor het wel lukt... wat je op 21 september niet zal lukken, is één van die drogredenen. Volgens mij begint het nieuwe jaar op 1 januari. Ja? Dat is waar, maar het is niet iets uh, dat daar een soort magisch iets van uitgaat. Dat iets wat dat, dat je dan wel gaat lukken. Dat zien we ook terug. Uh, al die mensen hebben die voornemens. En uh, voor 11 januari is 80% alweer teruggevallen. En, en, en het gaat... Dus de, de, bijvoorbeeld de, de sigarettenindustrie... Daar kan je het dan bijvoorbeeld aan zien, hè, die eerste twee weken. Maar ze maken zich daar geen enkele zorg over. Omdat dat gewoon... Binnen twee, drie weken weer ja. op het oude niveau is. Je ziet het Omdat ook in de sportschool. Ja, je ziet het ook in de sportschool. Hè? De eerste ja, ja. twee weken voor januari is druk. het echt super druk. Ja. En daarna is ja. het gewoon weer rustig ja. als ja. altijd. Ja. Dus toch... Het is een soort, een soort beroep doen op een, wat we in de ontwikkelingspsychologie magisch denken noemen. Dus denken uh, wat kinderen doen. Hè? Dus je denkt van nou, als ik nou deze bal, deze snelbal op die boom gooi en hij is raak, dan. Wint Ajax. Hè. Dus de, het is flauwekul. En dat, dat doen volwassenen voor 1 januari. Nog wel eens, Sorry? Dat doen volwassenen volgens mij ook nog wel eens. Ja, oké, okay, maar, daar, maar je, je organiseert je eigen teleurstelling. Ja, maar toch, even terug, 1 januari is toch ja. een, een bijzonder moment. We ja. werken met een nieuwe agenda, ja. uh, nieuwe kalender. Alles ja. begint opnieuw. Uh, nieuwe televisieprogramma's. Nee, dingen beginnen niet opnieuw. Dingen blijven vooral hetzelfde. En daarom maakt het ook niet uit of je dat op 1 januari doet. Daarom zou ik ook zeggen, mensen, luisteraars, doe het gewoon vandaag. Want dan ben je baas. Als je het vandaag gewoon doet, dan ben jij in de lead. Als je denkt, nee, het zit hem in 1 januari... dan geef je al een deel van je intrinsieke motivatie... de motivatie uit jezelf moet komen om een verandering te doen... die geef je dan weg aan een datum... Heb je meer kans van slagen als je vandaag begint in plaats van 1 januari? Ja, daar ben ik van overtuigd, omdat je het zelf vastpakt. Hè? Dus jij bepaalt, nu stop ik. En dan het moet helemaal van jezelf zijn om er wat aan te kunnen doen. En dat bedoel ik met, het is een drogreden om te denken... nee, maar wat me vandaag niet lukt, lukt me wel op 1 januari. Ja, maar het is natuurlijk wel heel moeilijk als je vandaag begint met afvallen. Dan mag je dus op oudejaarsnacht met al die oliebollen niet ja, eten. Ja, dat kan maar ja, als, je wil, als je het echt wil, <laughs> het gaat erom of je dan... Want die, die verleiding... Uh, uh, op 2 januari loop je ook weer langs een snackbar. He, dus het gaat om om de stevigheid. En die stevigheid moet je zoveel mogelijk in jezelf zoeken. Daarom blijkt ook het onderzoek bijvoorbeeld... als je die lijstjes ziet op internet, wat moet je doen om een goed... Zeg ze, je moet het aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Maar dat is folk psychology. Dat is gewoon een, een, een idee dat mensen hebben... maar wat wetenschappelijk niet klopt. Nee? Want dat blijkt, je moet het juist aan zo min mogelijk oh, mensen vertellen. Oh, maar als ik bijvoorbeeld wil afvallen, stel. Nou, aan niemand vertellen. Echt niet nodig, nee, Jeroen? Tu tuurlijk ik... wel, want ik ga met Margje naar de kantine... Ja? en ze ziet mij een kroket pakken. Ze zegt, ja? je zou afvallen. Ja? Niet doen. Ja. En dan denk ik, nou, ze heeft gelijk. En ik heb het gezegd, ik blijf ervan af. Want Jeroen ja. luistert altijd heel ja. goed naar mij. En dan ja. dan ga je, maar als jij dan <laughs> nog een kroket pakt, de volgende keer ga je alleen lunchen. En pak je die kroket. Je moet je geweten niet in iemand anders leggen. Dat is een van de geheimen van het bestaan natuurlijk. Maar heb een beetje het... sociale controle, zoals Jeroen nee, zegt. Nee, maar dat wat blijkt, is uh, dat dat, dat, da dat kan heel even helpen. Maar de volgende keer, jij zegt, nou, ik doe het toch. En jij hebt geen zin om dat na twee of drie keer weer te zeggen. Mm. Het gaat erom dat jij het wil en dat jij het dan ook doet. En daarom moet ik het aan geen andere mensen vertellen. Waarom ook, niet, waarom ook niet? Er is Brits hersenonderzoek gedaan. En wat blijkt, dat mensen die het aan niemand vertellen... die hebben een grotere kans van slagen. Waarom? Omdat de hersenen al tevreden zijn met... het er veel over hebben. Ik ga stoppen met roken. Hè? Ik ga stoppen met rook. En die hersenen denken al... nou, ik ben goed bezig. Weet je wel. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Maar de motivatie om er dan ook werkelijk wat aan te doen... gaat daar vanaf. Dus aan niemand vertellen en alle geestelijke energie die je in je hebt... moet je gebruiken om te stoppen met roken. Steven, je ja? zegt uh, een afspraak maken met jezelf, dat is een goede tip. Ja. Tegen zo weinig mogelijk mensen zeggen. Ja. Heb je nog meer tips? Ja, schrijf ze op. He, dus, um, en zorg ervoor dat je jezelf beloont. En maar... het liefst op een zichtbare of voelbare manier. Ik, ik ken een vrouw die ging stoppen met roken. Helaas op 1 januari. Maar goed, het zij haar vergeven. Maar die, die, die gaf heel veel geld uit aan haar rokertjes. Maar die, die kocht ze nog elke dag zogenaamd. Maar het geld daarvoor deed ze in een bus. En elke keer als ze dan zin kreeg om te gaan roken... dan keek ze even in die bus en dan zag ze hoeveel geld daarin zat. En dat motiveerde haar weer om te denken, ja, als ik nu weer begin dat de eerste sigaret is, de opmaat tot de tweede. Als ik nu weer begin, dan moet je eens even kijken... wat, wat irrationeel dat ik al dit geld verbrand. Dus op die manier beloonde ze zichzelf op een zichtbare of voelbare manier... om het vol te maken. Het tweede is dat je van tevoren gaat bedenken... wat je gaat doen of zeggen als je in de verleiding komt. Dus wat ga ik nou zeggen of doen als iemand mij een sigaret aanbiedt? Want op het moment dat je dat al bedacht hebt... ben je er in je geest al geweest. Maar je mag niet zeggen, ik ben gestopt, want niemand mag het weten. Nee... Het, kijk, je, mag het wel, uh, je hoeft er geen geheim van te maken. Maar om van tevoren dat van de daken te schreeuwen... Of, ik kan best gestopt. zeggen, nee, want ik ben gestopt. Weet je, je, hoeft, je, het, je hoeft geen mysterieus uh, mens te worden. Nee. Maar om te denken, mijn, mijn, mijn eerste duizend calorieën in de, op dit dossier verbrand ik... door het maar aan iedereen te gaan vertellen... die... Verbranding, die gaat af van je, de, van, je, van je werkelijke motivatie. En toch vind ik het moeilijk te begrijpen... want toch denk ik, je leidt gezichtsverlies... als je dingen uh, ja. keihard roept en je komt het niet na. Ja, maar de, uh, de verslaving is sterker dan je gezichtsverlies. Hm. Je zegt, het is voornamelijk een afspraak met jezelf. Kunnen hoe dan ook toch mensen in je omgeving je helpen... bij je geheime voornemens? Nee, kijk, het, gaat, kijk, het, uh, het zou bizar zijn als jij stopt met roken... en je partner, die, dat vertel je niet aan je partners... Hm. Hè, ah. Dus het gaat natuurlijk wel ja, dat om dat, dat in dat. kleine kring. Maar in, er, wordt, er is een soort idee van je moet het aan iedereen vertellen. Hmm. En ik verzin het niet, er komt uit onderzoek, dat mensen die dat juist niet doen en denken, het is van mij en ik moet eruit komen... en ik word eigenaar van dit probleem en ik heb niet andere mensen nodig... die gaat dan iedereen vertellen, waardoor ik het buiten mezelf ga leggen... dat die een grotere kans verslagen hebben. Tot slot nog één ding. Je zegt 1 januari hoeft niet. Uh, is sowieso de, de, vandaag, ja. de zomer niet beter? Omdat we wat, wat frisser en wat, wat minder depressief dan in het leven staan. Nee, het gaat er niet om, om het buiten jezelf. De zomer, de herfst, de lente, oh. het gaat erom... Nee, je het, alweer, het zit kus. in jezelf. Ja, het gaat erom, ik, ik wil het. het. Ik wil het en ik heb niks van buiten nodig om het voor elkaar te krijgen. Jeroen, die dacht, nou weet je wat, ik ga niet 1 januari beginnen. Ik stel en het juli. nog wat verder ja. uit. Dan kan ik tot die tijd nog lekker van het leven genieten. Dat ja, kan sowieso vandaag. hopelijk. Start vandaag. Ja, dat was een gesprek eerder uit Dit is de dag met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. En misschien zijn het wel hele herkenbare zaken. Misschien heeft u er ook bij nagedacht dit jaar. Van ja, uh, wat, wat zal ik de komende maanden eens gaan doen? Wat, wat wil ik voor kleine punten of grote dingen in mijn leven aanpakken... om daar iets moois van te maken? Ja, en ook waar kijkt u dan naar uit? Is dat om bewust te leven of bijvoorbeeld een mooie vakantie te gaan plannen? Die ene grote reis waar u al heel lang van droomt... gaat misschien dit jaar wel werkelijkheid worden? U kunt reageren vannacht op de uitzending via nacht.eo.nl... maar u kunt ook bellen met de telefoonnummer 0800-1121... om mee te praten over dus de, de voornemens, doelen en verwachtingen van het nieuwe jaar. Doelido en Skinny Jeans. Aan de telefoon heb ik Peter, Goedenacht. Goedenacht. Dag Peter, je hebt zojuist ook het gesprek gehoord... met de ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Uh, ja. Kan je in bepaalde uitspraken herkennen? Uh, ik uh, inderdaad van uh, zeg het niet tegen een ander, zeg het uh, voor jezelf. Ja, want, dat dat, is, dat... Uh, want uh, je wordt er inderdaad op afgerekend... en het klopt inderdaad, een verslaving is uh, sterker dan uh, een gebroken woord... Mm -hmm. Je mag, heb, je, heb, je dat, uh, heb je dat eerder meegemaakt bij bepaalde voornemens die je in het verleden hebt gemaakt? Ach, ik heb al twintig uh, keer gezegd dat ik niet uh, op de verkeerde vrouw verliefd zou worden, het en, ging ook keer uh, en dat is twintig keer gebeurd? <lacht> 21 keer. 21 keer, ja. <lacht> Maar je hebt ook een ander voornemen, Peter. Um, ja. en ik ben er zo erg benieuwd hoe jij je daar dan uiteindelijk op voorbereid hebt. En, en, en ja, of jij dan misschien ook bij dit voornemen te maken hebt met bepaalde valkuilen. Uh, laat ik het zo zeggen, die valkuilen zijn er en uh, uh, ik ben met dit voornemen al bijna een jaar bezig, dat klopt. Mm -hmm. En ik ben nu zover dat ik uh, uh, zowel een radiozender als een uh, uh, tweetal bands als een uh, uh, Grieks componist uh, bereid heb gevonden om mee te werken. Ja, want, want wat, wat, is jouw dan, wat is jouw project of wat is jouw voornemen? Waar ben je mee bezig Peter? Nou, ik heb een uh, tijd geleden meegeholpen aan een uh, uh, Griekse plaat. En uh, dat is een uh, tophit geworden. En die, dat kwam echt voort uit een uh, avond met Oezo, uh, uh, Zertaki, Bouzouki en, en het is echt een hit geworden. En de discussie kwam op uh, dat het tegenwoordig onmogelijk is... om een hit te lanceren als je niet uh, uh, via een of andere castingshow... Uh, ja, naar buiten gebracht wordt. Oké, okay, dus je, je zou eigenlijk met een talentshow mee moeten doen... en dan zou je pas kunnen scoren. En jij uh, wil eigenlijk het tegendeel bewijzen. Ja. Want er zijn natuurlijk ook al genoeg voorbeelden ervan... die dat ook zonder talentshows redden. Ja, maar dus, uh, het is godsvuurlijk moeilijk. Ja. Uh, als je bedenkt uh, een uh, Angie McDowell of een Angie McDonald uh, hoe zei je het met uh, uh, ja. The Live, mm -hmm. uh, Ja, dat is gewoon... Uh, ja Dat is een eendags vlieg, zo werd het uh, geacht. Mm -hmm. Maar ze heeft zich uh, weten te manifesteren. Ja, ja. Het is gruwelijk moeilijk om uh, uh, zonder bepaalde uh, kruiwagens door te breken. Mm -hmm. En, en, en, ja. en hoe, hoe, hoe ga jij dat dan doen? Want je, je hebt ook een bepaald idee. Je zegt je bent bezig met, met uh, Griekse componisten. en uh, ja. je, je wil een bepaald nummer gaan lanceren, denk ik, over een bepaalde ja. tijd. Uh, kort voor de Pasen. Oké. Okay. En hoe ga je dat aanpakken? Heb je, daar, heb, je, heb je dit eerder überhaupt gedaan? Heb je ervaring in om in deze wereld zeg maar, jouw plan neer te zetten? Of is het helemaal nieuw voor je? Nee, uh, ik heb wel uh, een gemaakte ervaring, maar dan steeds met gemanifesteerde artiesten. En wat ik nu op dit moment van plan ben, uh, ik heb uh, uh, contacten bij uh, Free Consultancy, dat is een band. Ik heb uh, uh, contacten bij uh, The Sultans, dat is ook een band. Mm -hmm. Uh, ik heb uh, contacten bij L1, dat is uh, meneer Henk en uh, uh, een dj uh, Tim Overbroek. Ja. En die ga je benaderen en... om straks jouw single te promoten? En... Ja, ik, ik ga het gewoon een keer proberen zonder te pluggen, zonder uh, tienduizenden euro's erin te steken. Gewoon uh, een leuk liedje. En uh, misschien vier, vijf keer op de radio... en kijken hoe men erop reageert. Ja, en, en, en, en uh, wat, wat verwacht je ervan? Want ik bedoel, er zijn ook wat valkuilen. Ik bedoel, je, je, je timing kan verkeerd zijn, uh, kan ik me voorstellen. Of er is net iemand anders met een leuke liedje dat wordt gekozen? Ja, dat, uh, dat sterren de sterren, daar heb je inderdaad gelijk. En, en toch denk ik dat als een liedje leuk genoeg is... dan uh, uh, we hebben tijden gehad dat, uh, um, dat de nummer één en de nummer vijf het mekaar afwisselde uh, wekelijks. En het is zo jammer dat tegenwoordig alles dermate gepusht en geplukt en gepromoot wordt... dat het bijna niet meer mogelijk is. Nee, nee. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Dat er een overkill is aan mensen die bepaalde producten bedoel je, promoten? Ja. ja. Dat, dat denk ik zeker, dat dat ook ermee te maken heeft. En daarin, daarin ja, zou je echt moeten onderscheiden. En dat is, zo, is wel een, een vak apart, denk ik. Ja, en uh, ik, ik denk dat het gaat lukken. Want ik heb je straks heel even een voorbeeld genoemd. Ik weet niet of je het paardjes hebt kunnen vinden. Nee, maar... heb ik helaas niet bij de hand. Maar waar, waar, waar gaat het op lijken? Of wat, wat gaat het worden? Dat vind ik dan wel ja, even leuk het, om te weten. Uh, het gaat uh, heel vrolijk worden, maar wel met inhoud. Vrolijk dus en met gaat, inhoud. Uh, pardon? Vrolijk en met inhoud. Ja, uh, een beetje uh, Herman van de Agde en de Mullek. Oké. Okay. En ook weer uh, uh, Ik Wou Juist dat ik jou Was. Mm -hmm. Daar gaat het op lijken. In ieder geval Nederland, met een Nederlandstalige tekst, waarschijnlijk? Uh, ja, ja uh, absoluut. Een uh, Nederlands of uh, zelfs Limburgstalige tekst. Oké. Okay. Mag ik jou daar heel veel succes bij wensen het komend jaar... met, met, met dit, dit voornemen en, en mooie doel om uh, deze muziek te gaan lanceren? Uh, mag ik jou nog iets vragen? Ja. Mij niet te vergeten dat als mijn nummer een keer komt... dat jij het ook draait. Uh, als het uh, mij ter, handen, ter hand komt, zal ik er zeker een keer naar luisteren... En, uh, Misschien is het dan ook een keer te horen in de Nacht op één. Nou ja, het is een gratis nummer, dus ik blijf bellen totdat je nog een keer... Uh... <laughs> Dat is goed. Peter, bedankt en heel veel succes met je voornemen. Ja, en ik uh, uh, wens iedere luisteraar het beste voor het nieuwe jaar. Dat is mooi om te horen, dankjewel. Okay, tot ziens. Heeft u ook een, een mooi voornemen? Uh, heeft u bepaalde doelen? Heeft u wensen voor het komend jaar? En, en wilt u erover praten hoe u dat gaat aanpakken? Of heeft u juist tips nodig waarvan u zegt van... nou, over dat bepaalde geval zou ik wel eens even willen praten. Hoe ik dat kan uitvoeren. Om bijvoorbeeld aardig te zijn voor de mensen om je heen. Of om nou ook zo'n mooi plan uit te voeren waar Peter mee bezig is. U kunt bellen 0800 1121.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 Line Ritchie met All Night Long hier in de Nacht op één. We praten dus over ja, voornemens, doelen, bepaalde verwachtingen van het nieuwe jaar. En aan de telefoon heb ik Peter, nacht. Of Jeroen, sorry. Ja, klopt. Jeroen, goedenacht. Jij herkende je in een, in een eerdere uh, verhaal met ook wat betrekking met voornemens? Ja, inderdaad, wat gezegd werd van uh, doe, het voor, doe het voor jezelf. Uh, en ik, ik denk dat het dat uh, heel erg goed werkt. Ik ben zelf uh, uh, uh, boswachter en dat houdt in dat ik midden in, uh, in, uh, in Arnhem in een park woon. En op 1 januari zie uh, ik altijd de mensen in hun nieuwe renkleding en mooie nieuwe schoenen uh, als een gek uh, zie draven. Ja. En de volgende dag weer voorbij zie komen en dan al iets minder. En eigenlijk de derde dag niet meer voorbij zien komen. Dan wordt het opeens rustig, dan zie je niet meer zoveel van die hardlopers. Dan zijn ze weg inderdaad. Ja. En uh, ik had zoiets van... Uh, ik, ik... Ik zat vorig verleden jaar met name bijna tegen de 100 kilo aan. En ik dacht van, nou, ik ga nu of over de 100 kilo heen... of ik, uh, ik ga weer terug naar uh, ongeveer de 80 wat ik ooit woog. En uh, toen ben ik wel bij een, uh, ben een clubje gaan lopen. Als ja. ik zoiets had van, uh, dan moet je betalen. En ik heb toen een bedrag van over 150 euro betaald. Wat voor mij een motivatie was. En ook uh, het gezamenlijk. Je, uh, als je het met elkaar doet, dan heb je zoiets van... dan ga je wel elke maandagavond. Want ja, je doet het toch met elkaar. Ja, maar ik heb dat meen, nog niemand ja. verteld... En uh, uiteindelijk uh, wat voor mij heel motiverend was dat mensen in mijn omgeving uh, zagen dat ik uh, sowieso afviel, maar dat ik ook uh, fitter was. En dat was eigenlijk wel heel erg grappig. En uh, voor mij een uh, motivatie om gewoon te blijven rennen. En om door te gaan, ja. ja. Maar, maar dat is nog niet wat 20 kilo, dat was al een, een, een flinke, flinke uitdaging voor het, voor het nieuwe jaar. Ja, maar daar dat, dat, dat heb ik ook... Uh, ik, ik heb me nog niet eens zozeer in bezig gehouden zeg maar, met het afvallen. Mm -hmm. Want, uh, ik, ik, ik, het was meer van, ik wil op een goede manier leren lopen. En op een gegeven moment krijg je de, de kick van het lopen. En ik loop, ik loop nog steeds. En die 20 kilo is uh, in een jaar gegaan. Dus eigenlijk redelijk geleidelijk. En ik moet ook zeggen, als ik nu foto's zie van een jaar geleden van mezelf... dan denk ik van, jee, dat, dat had ik toen helemaal niet door... dat ik uh, vijf weken zo'n dikke plofkop had. Nee. En nu, nu, nu zie je gewoon, dat, dat niet zozeer dat je heel veel afval, maar je, je ziet gewoon dat je gezond bent. En ik denk dat uh, als je gezondheid kan uitstralen, dat, uh, dat werkt aantrekkelijk op andere mensen. Die, die zien dat en die zeggen er wat van. En dat, dat werkt heel motiverend. Ja, en ik denk ook dat je daar zelf wel een stuk uh, positiever in het leven van gaat staan. Dat je ook weer heel anders naar bepaalde dingen kijkt, omdat je al tevreden bent met jezelf. Dat dat dat sowieso. En ik denk dat je uh, kijk, bijvoorbeeld het, het hardlopen aan zich, maar het kan ook in de in sportschool zijn en dergelijke. Maar wat ik het leuke vind aan het hardlopen is dat dat het is iets, iets wat je zelf oppakt. Je gaat het zelf doen. Het is, het is gratis. Maar het is ook iets, je kan het altijd consumeren als je thuis komt en uh, je hebt zin om even je, je kop leef te lopen. Dan ga je lopen en soms is het maar een half uurtje en soms is het anderhalf uur. Maar het, het, het is iets wat je zelf kan grijpen. En ik, ik ben ook van overtuigd dat het stimulerend werkt. En wat ze vertellen over hardlopen, dat het verslavend is. Ik, ik zal niet zeggen dat ik eraan verslaafd ben. Maar als ik iemand zie lopen, dan krijg ik zin om ook te lopen. Dus ja. zo werkt het wel. Oké, okay. nou, dat, dat lijkt me dan toch wel weer lastig als ik dan naar mezelf kijk. Ik, ik zou ook wel eens wat willen hardlopen en dat soort dingen. Maar als zou ik dat echt alleen moet doen... Uh, ja, op een gegeven moment ook na, na drie, vier keer... dan zou je mij ook niet meer voorbij zien lopen. Maar ik denk juist omdat jij in zo'n groep bent gegaan... Ja. dat dat juist wel uh, echt uiteindelijk resultaat uh, heeft. Ik, ik heb echt... Wat, en dat, dat is wat ik met name zag. Die, je ziet die mensen op 1 januari beginnen met lopen. En dat deed ik vroeger zelf ook. En dan loop je... Eigenlijk altijd te ver, want in het begin heb je, uh, je, je bent overmoedig, je hebt veel energie, je loopt te ver. En de volgende dag heb je zoveel spierpijn, dat je eigenlijk al zoiets van, eigenlijk al geen zin hebt. En dan ga je nog een keer lopen en dan forceer je de boel en de derde dag trek je het niet meer. En wat ik geleerd heb in die, in die groep was, de eerste keer gingen we maar iets van tien minuten lopen. En ik had zoiets van, ja maar ik kom om een uur te lopen. Ja. Juist die tien minuten lopen, maar waar gelet werd op je loophouding. Heb je goede schoenen, uh, hoe bouw je, je conditie op? Wat is je warming-up? Wat is je cooling-down? Eigenlijk die basic dingen, door die goed te leren... Uh, merk je dat je langzamerhand van die 10 minuten 20 minuten kan maken... en van die 20 minuten uh, 30 minuten. En ja, nu, nu kan ik makkelijk anderhalf uur lopen. En ben ik nog maar een gemiddelde loper. Ik bedoel, er zijn mensen die veel beter kunnen lopen. Maar ik merk wel dat de basis de techniek goed is. En dan denk ik dat jij, als je dat zou doen met een club... Dan denk je na een, na een paar maanden van... Oh, maar dit is hardlopen en dan, ja. en, en dan lukt het ook. Ja. En, en, en waar haalde je dan echt die wilskracht vandaan? Want dat moet toch ergens vandaan gekomen zijn. Ik bedoel, je had zoiets van, nou, ik wil die 20 kilo afvallen. Ik, ik kan bij een clubje gaan, maar dan moet je toch wel even die drijf hebben... om daar naartoe te stappen, om naar die club te gaan... je aan te melden en uiteindelijk ook mee te doen. Dat is ja, voor veel mensen ook een stap. Ja, voor mij was het eigenlijk ook, ook deels de kwestie van geld... van je betaalt ervoor. Dus ja, dan zit je op maandagavond... En in het begin had ik dan ook echt wel geen zin... Maar dan denk je van, ja, ik heb, ik heb er wel voor betaald, dus dan had ik het net zo goed weg kunnen gooien, dat geld. En dat je met een clubje bent. En als je uh, dan toch weer aankomt lopen, iedereen heeft zoiets van, oh, we moeten weer. Maar je doet het wel met, met elkaar. Ja, ja. En als je op een gegeven moment die energie opgebouwd hebt dat je het zelf kan, dan, uh, dan haal je meer de kick gewoon uit, uit het lopen. En uh, je voelt je lekker als je, je, je doucht en je bent heel de avond fit. Terwijl je zou verwachten als je een uur gelopen hebt dat je heel de avond gebroken bent. Maar het, het werkt juist versterkend. En wat voor mij motiverend was, is dat, uh, dat zonder dat ik het stelt op tegen, tegen, tegen mijn om, uh, zeg maar de omgeving, mensen het wel zien. Ze die, die, die zeggen tegen je, uh, je ziet er goed uit of je ziet er gezond uit. Ja. En niet zozeer van, dat ben je aan het afvallen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je lichamelijk bezig bent, uh, dat, je, dat, je, dat je dat wel uitstraalt En uh, dat, dat werkt voor mij ook wel motiverend. Dat werkt uh, motiverend voor jou, ja. Ik vind het een uh, mooi verhaal, Jeroen. Oké, okay, En uh, dank je wel voor je bijdrage. En ik wens je nog een goede nacht. Eet zelf, hè. Fijn dag. dag. Kees, goeienacht. Hoi, Herbert. Hi. Jij hebt ook ah. een, een bepaald... Uh, ja, toch wel een, een, een mooi, uh, doel. Ja, mooi doel dit jaar. Ja. Nou, ik, ik ben al heel veel op vakantie geweest. Ik heb wel Amerika doorgereisd. En, uh, maar ik, ik, ik heb wel zin om dit jaar naar Cuba te gaan. Om te zien... wat het verschil is met mijn en hun leven. Want mijn leven is... Uh, ja, toch een flinke hoge huur, allerlei vaste lasten en zo. Nou, en die mensen die leven in een bepaalde onzekerheid. Maar ze zien er wel gezond uit. En ze kunnen uh, plezier hebben met een fles wijn en een beetje muziek en zo. Ja. Nou, daar wil ik wel eens meemaken. Hoe dat is. Waarschijnlijk vind ik het allemaal te flauw. Want uh, ik heb in ook een Curaçao geweest. Nou ja, en dan uh, zijn we hier te kampachtig bezig. En daar zijn ze iets te slapjes bezig zou je kunnen zeggen, weet je mm -hmm. Maar ik denk dat, dat Cuba mij wel iets zou kunnen leren. Gewoon, ja, ergens, eh, hoe heet dat nou, de middenweg te kunnen volgen. Ja, want, want je zou er dan aan toe willen om dan eh, gewoon het eh, eh, dagelijks leven eens een beetje eh, te proeven hoe dat daar aan toe gaat? Ja. Want Nederland, eh, dat, dat is nou eh, juist ook weer op, op, op, op één eh, eruit gekomen, hè? Ja, we zijn een van de beste landen, we ja, hebben het allemaal het beste en zo. Maar in Cuba, daar is de gezondheidszorg bijvoorbeeld gratis. Maar dat is misschien ook het enige goede wat daar is. Ik zag laatst dat Amerikanen daar kwamen, die werden ook gewoon gratis onderzocht. Die kregen medicijnen mee voor 1 euro en dat kost dan in Amerika 180 euro of zoiets of ja. dollar. Ja, maar hoe, hoe, ja. Zie, hoe zie je dat dan voor je? Want je, want je hebt nu een bepaald beeld van uh, je, nou, Er zijn bepaalde uh, wat je net noemt, van de gezondheidszorg in, in Cuba. Dat, dat trek je ja. wel, maar ook vooral hoe de mensen leven, met minder en toch gelukkig zijn. Ja. Uh, als je dan daar geweest bent, zou je dan ook zo in Nederland willen gaan leven? Met heel veel minder. Ik, nee, ja, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Nee, ik ben heel erg erg aan Nederland. Ik spreek die taal goed, ik kan daar een beetje grapjes in maken en zo. Dus ik, om nou in zo'n land te gaan wonen. En ze spreken goed Engels, omdat die maffia daar natuurlijk heel lang uh, gezeten nee. heeft. Nee, maar ik, bedoelde, ik bedoel je, niet, niet dat je daar gaat wonen, maar je gaat er in ieder geval naartoe... om daar ja. wel uh, wat, wat van de omgeving op te doen en het uiteindelijk mee nee, te nemen naar nee, Nederland. Nee, te leren, ja. Ja, precies. Maar hoe ga je dat dan in Nederland uiteindelijk vormgeven? Want dat lijkt me best wel moeilijk. Dan kom je nee, thuis... Dat, dat, en dan. dat dat's... gaat waarschijnlijk niet lukken, nee. Nee, nee, nee maar, uh, ja, maar wel, wel wijzer worden van. Nou, ja, misschien hangen we hier... Nou, wat ik net zei over Curaçao in Nederland, dat is... Uh, ja, je wil, je wil ergens iets leren. Ja. Nou, van Curacao heb ik niks geleerd. Want dat was echt vreselijk. Want daar, uh, ja, daar, lagen, daar waren projecten. En die lagen gewoon stil. En als er dan weer mensen kwamen kijken uit Nederland... dan gingen ze weer een klein beetje aan werken. Nou, dat is elke keer natuurlijk het verhaal. Als je daarover hoort... Ja, dan... dan ja, het, is, het is gewoon nooit klaargekomen. Uh, uiteindelijk zijn ze nu... Uh, min of meer onafhankelijk. Maar... Het is echt vreselijk gewoon. Ja, maar weet je maar als ik jou zou horen, dan wil je wel naar de hulpverleningsprojecten toe. Je wil niet zomaar in een grote stad even wat, uh, wat cultuur opdoen, maar je wil echt naar bijzonder... Nou, ik zou op zich wel hulp willen verlenen, maar of dat nou... Ja, dat wordt wel ingedigd op verhaal zo. Ja, ik wil zeggen... Nee, eigenlijk <laughs> is het iets anders, Herbert. Het is eigenlijk zo dat ik, uh, dat ik mijn le leven wil spiegelen aan dat vandaar. Dat het hier zo ingewikkeld is met al die hoge huurkosten en uh, belastingen, weet ik het allemaal niet. En hoe ze daar dan leven en ook goed weten te overleven. Maar ze kunnen grotendeels buiten uh, hun vertier zoeken. Ze overleven, ze hebben genoeg te eten, maar het is geen vetpot of zo. Nee, maar, de, en... maar Kees, uiteindelijk verandert er dan niets als je natuurlijk terugkomt, want dan heb je nog steeds te maken met die hoge huur. Ja, dan kom ik weer terug, ja. Of, of wil je dan juist ook uh, zeggen van... Nou, je nou dat beetje, is ook, dan ben ik nog wel weer, weer zo fielijn uh, dat ik het liefst daar een huisje zou kopen... dat het over tien jaar uh, uh, tienvoudig waard is of zo, weet je wel. <lacht> ik, ik, ik, ja, ik hoor je toch wel een beetje geluk zoeken, Kees. Ja, maar ja... Nee, maar het geluk van die mensen, dat had ik ook ja. natuurlijk zo. Da daar ben je naar nou op ik zoek, hoor over, over Cuba hoor ik niks anders. Dat die mensen zo blij zijn en zo. En zo, dat hier zijn we al een beetje aan het overleven en zo. Terwijl we zoveel hebben. Uh, dat, dat is het rare. Ja. Dus ik ben op zoek. Nou, ik, ik, ik wens je in ieder geval heel veel succes bij, bij, bij deze zoektocht. Het is in ieder geval ja. wel een, een, een mooi streven. En ik zou ook zeggen, ja, houd het klein, houd bij kleine dingen. Ik bedoel, als je er naartoe gaat en je komt alleen maar straks terug met, met uh, een stukje bewustwording, denk dat je dan al een bepaald doel gehaald hebt. Ja, dat, dat hoop ik ook, ja. Dus uh, ja, ik ik ook gewoon, zo... we gaan het... net iets anders doen. Precies. Zodat we dat we hier ook iets anders kunnen doen. Juist, ja. zoek, zoek het in de kleine dingen, denk ik dan. Ja, oké. Okay. Doe jij dus, dat ook, Herbert? Uh, in de kleine dingen, ja. Dat, dat zou ik ook wat meer moeten doen. Ik denk okay. uh, dat is hetzelfde als je naar buiten stapt. Je stapt op de fiets en je ziet dat de zon schijnt. En dan denk je, ja, nou, oh, ja prima ja, de, de zon schijnt. Maar je kan ook wel eens even daar uh, extra ja, bij stilstaan. staan fiets is geweldig. Ik heb dat vaak al, als ik op wintersport ga, weet je wel, dan is iedereen altijd heel druk. Je moet de pistes af, je moet dit halen, dat liftje naar boven, snel, staan. Ja, maar snel. dat is alweer niet zo klein, want dan moet je eerst naar die pistes en uh, ja, dat is wel heel duur en zo, hè. Jij zegt van, heb jij dat ook, maar ik heb het dan een stukje bewustwording, als ik dan op die pistes ja. lekker haar dat ik af en toe even stilstaan en om me heen kijk en kijk van, hé, hey, het is hier best mooi. Ja, sprookjesland. In plaats van door te rezen. Ja, en dat is volgens mij in Cuba ook zo, terwijl die mensen dat anders ervaren soms, Kees, succes met je, met je reis naar Cuba en met hetgeen ja, dat je okay. daar wel leert. Jij succes met je radio. Ik vind het hartstikke leuk. Mooie muziek. Dankjewel. En een goede nacht nog. Hetzelfde Doeg. Wilt u reageren op de uitzending? Heeft u ook bepaalde uh, doelen dit jaar? Heeft u bepaalde verwachtingen van, van dit jaar? Die u ook uh, met, ja, met, met uw manier gaat aanpakken? Of heeft u ervaringen uit het verleden van u zegt... Van, nou, dit, is nog, dit is nog een mooie tip. Dit heb ik in het verleden gedaan. Iets kleins of iets groots. U kunt bellen naar telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. Lanné Hill en Alive Again, hier in de Nacht op 1. Ik las vandaag, als je meer wilt in je leven... moet je eerst zien hoe overvloedig, hoe overvloedig je leven is, al is... en hoe gezegend je al bent. Gezondheid, mensen om je heen, natuur. Blij zijn met de mogelijkheden in het leven. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat bij u zit als luisteraar. Wat, wat zijn uw uh, zaken waar u van geniet en waar u van denkt... nou, dit jaar zou ik wel eens aan dat bepaalde punt willen werken, of ik kijk daar heel erg naar uit. Het kan zijn een familiebezoek, een verre vriend die overkomt uit het buitenland, die u al jarenlang niet gezien heeft, en ja, dat dat toch wel een soort kleine uh, droom, een kleine wens is die, die uitkomt dit jaar. Telefoonnummer is 0800 1121, dat is 0800 1121, en u kunt ook mailen naar nacht.eo.nl I will always be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 1993, Hope of Deliverance van Paul McCartney hier in De Nacht op 1. Ja, we hebben het vannacht dus over voornemens, verwachtingen voor het komende jaar. Bepaalde doelen die u zich gesteld heeft. En eh, ja, volgens mij zijn er al heel veel mensen eh, heel erg blij met hun doelen. Maar ook misschien wel weer gestopt. Want het is, het is heel rustig op de telefoon. 0800-1121. Uh, u kunt gerust bellen en meepraten over dit onderwerp. U kunt uh, tips delen die u uh, heeft opgedaan in het verleden. Met bepaalde ja, gedachtes voor het nieuwe jaar. Met uh, bepaalde zaken die u uitgevoerd. Heeft. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, ja, door wie bent u eigenlijk geïnspireerd in uw leven om een bepaald doel te uh, bereiken of om, om, om een kleine wens in vervulling te laten gaan? Misschien heeft u al naar een bekend iemand gekeken of heeft een vriend u vroeger iets gezegd van u had van hé, hey, ja, dat is goed dat je hem hierop wijst. En heeft u uiteindelijk daarmee uw verwachting voor dat jaar kunnen waarmaken? U kunt bellen naar telefoonnummer 0800 1121. Dat wil, en voor wie nog durft te dromen over wonderlijke prinsen, witte paarden die niet goed kunnen rijden en een geheime lang bewaren en alles is zo liefde. Kijken, voor wie echt durft te zoeken, zelfs voor wie alleen nog maar, allerklein. Alles is liefde, een akoestische uitvoering uh, die u hoorde. Aan de telefoon heb ik uh, Karel, goeienacht. Goedenavond. Dag. Uh, ja goed, jullie vroegen eigenlijk te reageren voor goede voornemens. Ja. Ik had, uh, tenminste wij hebben ons eigen voorgenomen. Om in het nieuwe jaar, vroeger gingen wij ieder weekend gingen wij naar de kerk toe. Ja. En des enkele jaren is dat vervaagd. gewoon. En dat zal, ja, ik denk toch wel bij, bij meer mensen zo het geval zijn. In ieder geval dit jaar hebben we al zeggen, voorgenomen gehad van, ja, goed, zondags. Dan gaan we weer gewoon naar de kerk toe, want, ja, het geeft toch wel meer zondag. En de, <laughs> de een of andere reden zijn wij, uh, ja, toen we niet gingen, krijg je toch het gevoel van, van ja, dat je in een, in een gehaaste situatie terechtkomt. Uh, bepaald ja... Eigenlijk krijgen andere dingen prioriteiten, zeg maar. Maar je pakt dus minder tijd voor jezelf. En daardoor zet je, sowieso zet je gewoon heel makkelijk aan de kant. En dit jaar hebben we ons eigenlijk voorgenomen. Maar het is, ik zeg al, het is nog maar een voorgenomen iets. En dat is dan wel dat die eerste man zegt, van dat ga je op 1 januari doen. Ja, ja. Dat was herkenbaar voor jou. <laughs> ja, dat meen ik net te zeggen. Misschien een datum. Maar, eh... Uh... Ja, in ieder geval 2 januari zijn we weer, hebben we de draad weer opgepakt en ja goed, ik ben toch wel van plan om het eigenlijk uh, te blijven doen, laat ik het zo zeggen. Ja, want, want waarom wilde je dat weer zo graag, een andere invulling geven aan de zondag? Nou, wij zijn, vroeger zijn wij boeren boer geweest, om zo het beroep maar te noemen. Mm -hmm. Toen zijn we, uh, ja ik zeg het, ik, ik noem het failliet gegaan. Toen zijn we zzp'er geworden. Mm -hmm. En... Uh, met zzp'er zijn moet je gewoon alles pakken wat je voor wat je aangeboden wordt, want vandaag heb je, heb je werk, morgen niet. Nee. En dat houdt in dat je uh, eigenlijk ja, ook vaak op zondag toch wel uh, iets te doen hebt. En heb je op zondag niks te doen, dan wordt zondag even vlug de administratie bijgewerkt. Mm -hmm. en, ja, goed, daardoor krijg je een, een, een, een ander soort gehaast leven. Uh, je trekt daar ook je hele gezin in mee. En vroeger toen wij boer waren, toen hadden we, maakte ik veel meer uren, weliswaar thuis, want dan ben je dus thuis. Dat is altijd een groot voordeel van boer zijn. Hè? Je, je werkt samen 100 uur per week, ja. maar je bent wel thuis. Ja. Kijk, en ja, als zzp'er zijn, dan ben je dat niet meer. En, ja goed, we hebben dus gezegd van ja goed, en dat, afgezegd gezegd. We hebben ons eigen voorgenomen van, nou ja goed, die zondag die pakken we terug. Die, uh, die wordt weer van ons. <laughs> ja, want dat, dat heb je gewoon uh, gezegd tegen je, de, de, de mensen om je heen, tegen je vrouw? Nee, dat heb ik alleen maar tegen ons vrouw gezegd. Ja, goed, en nou, <laughs> en nou tegen heel Nederland. <laughs> ja, maar goed, er zijn veel mensen die luisteren, die kennen jou niet. Dus ik denk dat het gaat meer om de mensen die denk ik heel dichtbij je staan. Als je daar allemaal ja. tegen vertelt dat het dan inderdaad lastig wordt, dat, dat dan een valkuil is. Ja. Maar, maar ben je nu nog steeds ZZP, Karel? Ja, dat, uh, ja dat, is, dat is een heel stomme situatie als je zelfstandig geweest bent. Ja, er zijn ook heel veel dingen, net zoals je arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dergelijke, die je vroeger opgebouwd hebt. Je kunt niet zomaar ineens voor een baas gaan werken. Hè? Want dan ben je al die, die, die, die, die premies en alles die je opgebouwd hebt, ben je kwijt. Ja. En, ja dan, dan moet je dus eigenlijk moet je zelfstandig blijven tussen aanhalingstekens mm -hmm. ja goed en dan dan dan duik je in een andere wereld in tenminste in een andere wereld kijk wij zijn ook met het boeren zijn we wel gewend van die dalen en, en die pieken hè? dus je hebt veel inkomsten je hebt weinig inkomsten op het moment dat je veel hebt moet je geen gekke dingen doen hè? want er komt een slechtere tijd ja de bijbel zegt dan weer zeven vette zeven magere yeah. maar, en dat is herkenbaar voor jou geweest? In het leven, in het leven is dat heel vaak zo. Hè? Ik zeg niet dat dat over zeven, over zeven gaat. Dat kun je ook over vijf jaar bekijken. Maar uh, ga ervan uit, als je vandaag een goede dag hebt. dat morgen misschien wel eens wat minder komt zijn. Ja, ja. Maar ik, ik vind het toch wel knap dat je dat dan nu, uh, ondanks je werk, uh, toch uh, prioriteit hebt weten te geven. Dat is toch wel een, een stap geweest om dat te doen. Ja, en het is niet, niet echt zo dat we zeggen van, nou ja goed, euh, dat we dus relatieproblemen zouden gekregen zouden hebben of wat, want dat hebben we absoluut niet. Dat we zeggen van ja goed, we moeten terug naar ons eigen toe. Maar gewoon ja, om de een of andere reden was de zondag geen zondag meer, want we moesten altijd iets. En ik heb altijd gezegd gehad, als je prioriteit stelt van we doen dat. Mm -hmm. En ja, daar begint het mee, dan, dan, dan is dat mogelijk. Ja. Maar is, is het ook niet zo, Karel, dat, dat, dat, het, dat je toch wat miste aan de zondag? Want je was er mee, bent ermee opgevoed. je was het gewend om naar de kerk te gaan. Dat je na al die jaren zo zat van... hé, hey, die zondag ziet er nu anders uit. Ik wil toch weer terug naar hoe ik het vroeger beleefde. Ja, je mist, je mist heel veel. En daarom, daarom komt die, die, die beslissing ook om te zeggen van... we, we pakken hem terug. Ja. Want je mist, echt, je mist echt heel veel. De, de, de zondag is op een gegeven moment geen zondag meer. Want je moet. Ja, en, en ja goed, die paar uur die je dan nog tijd over hebt. Die, die moet je dan je sociale contacten onderhouden. om het zo maar te ja. zeggen. Maar goed, dat, het, het uh... zit dus niet alleen bij jou in, in de zondag, Karel. Het is niet op zo dat je, dat je dacht van. nou, weet je, ik wil weer naar de kerk gaan. want ik heb het gevoel dat ik daar weer moet zijn. Maar, t, maar het is meer gewoon dat je die zondag uh, voor jezelf helemaal vrij wilde hebben. Nou, ik heb Los van je qua werk. geloof, qua geloof betreft, geloof ik de hele week, hè? Mm -hmm, ja, dat begrijp en ik. Dat doe ik. En dat doe ik ook terwijl ik niet naar de kerk ga. Ja. Maar, ik zeg al, uh, ja goed, je hebt, de kerk was wel, en dan is dat misschien iets van vroeger uit, maar de kerk was wel iets van vroeger uit, van zondag ga je naar de kerk. Mm hm en ik zei al dat verzwakte en daardoor verzwakte ook het gevoel van de zondag. Ja. Maar goed, ik, ik, ik ze zullen vast van mensen nu denken, Karel, van ja, maar je kan ook die zaterdag anders indelen. Dan daar kan je ook prioriteit instellen. stellen. Het hoeft niet per se die zondag te zijn. Dat zou ook kunnen, maar bij mij is het voornemen gevallen op de zondag. Ja. Dus. Dat, maar, uh, maar is, is, de, is dan, de, ja, ik vind het dan wel, vind ik het wel interessant om te weten, is de kerk dan niet een soort uitvlucht? Dat je dan denkt van nou, dan heb ik in ieder geval een, een, een doel op de zondag en dan kan ik, hoef ik niet mijn uh, tijd te besteden aan mijn werk. Nou, ja, je kunt het uitvlucht noemen. Dat je, uh, kijk, het is natuurlijk op een gegeven moment, ja, wat, wat heet uitvlucht? Het is iets wat je weet dat bestaat. Want je hebt het voorheen. Vroeger heb je het gehad. Dan door omstandigheden geef je dat af. Ja, en dat, dat beslis je zelf, hè? Je beslist ja. zelf dat je dat afgeeft, hè. Ja, ja. En door omstandigheden, dus ja goed, een paar jaar later zal ik maar zeggen, kom je dus ook weer tot de conclusie van, ja maar, eigenlijk wil ik dat niet. Nee, nee. En ja goed, dan kun je zeggen van, ja goed, is het dan een vlucht om het terug te pakken, om te zeggen van, wij gaan zondag naar de kerk, want dan is zondag weer van ons. Mm -hmm. Ja, als dat als je dat een vlucht noemt, ja, dan mag je dat zo noemen. Maar uh, kijk, ik zal zo zeggen, als je dus, en dat is wat, wat die man eigenlijk in het begin zei van die goede voornemens, als je de beloning van je goede voornemen zelf niet pakt, en mijn beloning van naar de kerk toe gaan is in dit geval dat ik een vrije zondag krijg, mm -hmm. als je die beloning zelf niet pakt, dan zal het moeilijker zijn kijk en ja. als ik zeg van ja ik ga uh, zondag uh, werk ik niet meer uh, zondag is van mij en ga ik lekker op de bank zitten en beentje op de tafel een tv'tje en uh, een eh, lekker flesje bier en uh, die is van mij en ik heb daar verder niks achter staan mm -hmm. dan denk ik dat die zondag uh, over drie weken gewoon weer uh, ja, ik moest eigenlijk nog even de BSB ja. bijwerken. Ja. Ik vind het mooi om je beweegredenen te horen, Karel. En ik wil je succes wensen met je, met je voornemen. En bedankt voor je bijdrage. Oké. Okay. Volgend uur praten we verder over voornemens, doelen en wensen. U kunt bellen 0800-1121. Tot volgend uur.